Uh, daar zullen toch voor jullie best wel wat kosten aan verbonden zijn. Ja, en, ja goed, dat is dat gemeenschapshuis, gemeenschapshuis moeten we huren natuurlijk. Uh, de drankjes die je uitserveert moet je huren. Uh, nou ja, of betalen. En uh, ja goed, het, het kost allemaal geld natuurlijk. Ja. En, en uh, we proberen dat zo goed mogelijk en zo eerlijk mogelijk te doen uiteraard. Ja. Paul, we hopen dat de mensen in drommen langs... Uh, Ik hoop het ook. De de het, is, het is gelukkig nog droog. Dank je wel voor je komst. Jullie bedankt voor de tijd weer. Oké, okay, wij gaan de ochtend afsluiten. Tenminste uh, het eerste uur gaan we afsluiten en dat uh, is er eentje van Toto. Ja, Roxanne zie je. Uh, Rosanna. Rosanna. Rosanna. Rosanna. Nee, Roxanne is van is de politie, ja. <laughs>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 De uitslag wordt in de middag verwacht. Peilingen bij stembureaus in Dublin lijken aan te geven dat de Ieren dit keer ja hebben gezegd tegen het verdrag. Vorig jaar wezen ze het nog in meerderheid af. Het verdrag van Lissabon treedt alleen in werking als het door alle 27 EU-landen is geratificeerd. Ook Polen en Tsjechië moeten de ratificatieprocedure nog afronden. Daar is het een zaak van de parlementen en mogen de burgers zich er niet over uitspreken.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 De Birmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi heeft een ontmoeting gehad met een leider van de militaire junta. Het gesprek duurde drie kwartier en was in een regeringsgebouw in de buurt van haar huis aan het meer in Rangoon. Ze werd daar onder politie-escorte naartoe gebracht. Wat er besproken is, is niet bekendgemaakt. In augustus werd het huisarrest van Suu Kyi nog met eens anderhalf jaar verlengd. Een verzoek tot opheffing van het huisarrest werd gisteren door een Birmeese rechtbank verworpen.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 Ja, ja. En de uitzending wordt verder mede mogelijk gemaakt door de dames uh, Kerkman en Rosendaal wat betreft de redactie en nu is alleen George van Dam als het uh, technische smaldeel wat nog over is. En... Daar komt ah, wat zeg je? Daar komt oh, daar ja. kom nog terug. Nou, dan is Dat is in ieder geval prettig. Uh, we gaan uh, luisteren naar en dan moet ik eventjes goed kijken. Oh, Charles Afnaewoor.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 En vervolgens komt de heer Bierman met hetzelfde... dat het heel leuk lijkt, allemaal en aardig... maar dat het niet kan, want het, dat het een te grote ingreep misschien is... en dat hij het risico niet wil lopen. Dat het weer te visie, dat het weer te gelegd, te visie moet gelegd moet worden. Ja. En dat is de grootste bullshit die ik ooit gehoord. heb. Jij denkt dat dat niet zo is? Nee, want andere wijzigingsgebieden hoeven ook niet de visie gelegd te worden. Ja, okay. Dus waarom kan dit dan niet? En als je dan kijkt en achteraf hoort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 Iedereen had daar wat over. Te... Maar, en nu ineens kan het. Nee, we zeggen toch niet dat die watertoren afgebroken moet worden. Er worden, worden. Nee, gelanceerd. Nee, nee, nee. Er komt een oude watertoren voor in de plaats en dergelijke. Nee, ineens dat die mogelijkheid er is. En ten eerste waren wij altijd voor. Want de watertoren kost gewoon moordijkers veel geld. Nou, je kan hem niet verbouwen door de beton tank erin. Nee.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 Het belang van de middenboulevard overstijgt het belang van de bewoners daar alleen. Alle Zandvoortens moeten zich kunnen uitspreken over een aantal zaken. Ja. Is dat iets. Uh, ben waar ik jij volledig je ook in met kan mee? Ben ik volledig. Ik kom ook in verschillende amendementen vinden. En ik begrijp ook heel goed, de oudere partij, dat ze mee kwamen. Want dat is de angst die er eerst. Want dit krijg je door dit soort praktijken die al jarenlang op deze manier gevoerd worden. Is er geen vertrouwen? Want weet je wat.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 En voor de rest hoop ik niet dat alle pleinen volgebouwd worden. Maar ik hou me hart vast. Ja, als ik nou, je eerlijk zeg, hou ik me hart vast. Ik heb een beetje mee zitten luisteren, maar aan het rotonde gebied, daar hou ik een beetje mijn hart nou, vast. Natuurlijk, dus je, je hebt toch je helemaal niet. Wat is 15 meter of 20 meter? Ik, ik, ja. Wat is een plein van, van die grootte? Ja, voor mij haal je alle ruimte weg. Komt, ja. En je komt naar die ja. ruimte en de zee. Maar ja, dat is een keuze die uh, de raad okay. gemaakt hebt, zeggen ja, ze. Onze vertegenwoordigers ja. maken die keuze. Ja. Joker.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 En op dat moment mogen ze ook uh, twee ouders of broertjes of zusjes of opa's of oma's... uitnodigen om uh, te komen proeven wat ze gemaakt hebben. Mm, dat dus doen, dan dat kan er wel nog voor wat. Dat maken ze zelf, ja. Zat in een van die boeken dan een soort van receptuur? Nee, nee, nee, nee. dat hebben we wel zelf bezonnen. Okay. Want uh, als je uh, de receptuur uit de kinderboeken gaat nemen... weet ik niet of ze dat nou echt lekker gaan vinden. Ik zal maar zeggen...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 Hebben we dan Haiti en dat is voor de, de grote, grotere kinderen. Want uh, wat we vorig jaar gemerkt hebben, is dat die vooral een doe-activiteit leuk vinden. Ja. Dat, uh... En dat vindt plaats in? In de bibliotheek. Die heeft, die heeft faciliteiten daarvoor. Om... Ja, nou, kijk, Die Haiti gaan we natuurlijk geen ingewikkelde bakdingen doen. We gaan uh, hapjes maken die je ook uh, gewoon aan een tafel uh, met kan wat ingrediënten bereiden. kan bereiden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 Kun je die nog even noemen, de website? Ja, dat is, is uh, www.bibliotheekduinrand.nl uh, Oké, oh, okay. www.bibliotheekduinrand.nl ja. Daar kunnen ze zich aanmelden en uh, de 2,50 te betalen bij... Uh, bij de balie gewoon. Bij aankomst. Ja, ja. Ik denk dat wij genoeg weten. Wil jij nog iets kwijt erover? Ja, of nou, wacht even. Een tentoonstelling heb ik ook iets over gehoord. Dat was kwijt. Er zou ook nog een tentoonstelling zijn? In de bibliotheek op dit moment. Ja, ja papiermozaïek of papierkunst. Niet eigenlijk. Niet in de kader van de kinderboeken. Nee, dat heeft niks met de kinderboeken te maken. Maar goed, maken. even goed, uh, is dat nog wel even leuk om dat even onder te, te brengen? Wat, uh, ja, wat Vlinders er... van papier heet het. Ja. Ja. Ja. Hoe zijn jullie daar. Uh...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 ...voordat hij gesneden is ja. enzovoort. Dus, uh. Ja, ik denk dat dat verrassende resultaten kan geven. Dat is, uh, en als ik, als ik zelf de bieb binnenkom... ...ga ik eerst altijd naar de snuffeltafels... ...en ja. de, de, de thematafel en dergelijke. Voor kinderen is dat ook zo, en zeker in de boekenweek. Zijn er ook van, ik heb daar eigenlijk nooit goed gekeken. Kunnen kinderen daar ook snuffelen naar tafels met thema's of... of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 was dat, komt uit Duitsland, uh, aangeschoven. ik Als ik dat al zie, dan denk ik van <lacht> jonge jonge, het lijkt net alsof ik in een of een andere sprookjesverhaal uh, terecht uh, ben gekomen. Nou is dit soms ook wel eens een beetje een sprookjesverhaal hoor, uh, bij... Uh... Bij ons uh, op die zaterdagmorgen, maar Mario uh, van der Linden, uh, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Van de Korendag, ja. Maar ook van de, de beetpop Singers. Ja. Waarom deze uitdorsing? Want uh, je ziet eruit als een, uh, als een, een tovervee. Vee. Ja, dat klopt, dat ja. heb je goed gezien. Uh, is dat het thema van jullie uh, korendag? Ja, het thema is musical. Oh. En over, uh, eigenlijk hebben wij de, het hele. Het, de kerk hebben we omgetoverd tot de musical je moet straks even kijken, want het is zo mooi geworden. Mm -hmm. En uh, de organisatie loopt over het algemeen in kleding uh, uh, voor de WIS. Maar er zijn ook uh, uit de uh, musical Cats, Phantom of the Opera, um, Sister Act en zo zijn er een aantal um, musical. Yeah.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 En uh, vanavond gaan we dus uh, optreden uh, als de Beatspopzingers. En dan hebben we een hele mooie afsluiten. Ja. Want, ja, Daar moet iedereen naartoe komen. Ja, vandaag natuurlijk de hele dag. Ja. Want het is van 10 tot tien. En er komen 22 koren uit het hele land uh, komen optreden. En dus dat is uh, zo'n nou, 800 koorleden in totaal. Denk ik wel, als het ja. niet meer is.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 Denk ik voor meer. Ja, dit is de derde, derde keer. Ik keer, keer, ja, ja. denk dat het dus al een aantal koren zijn die ook voor de derde keer hier zijn. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Hoe onder... reageren die hierop? Ja, heel leuk. Heel ja. leuk. Zoals allerlei berichtjes ook op de website, www.singa en zee. Ja. En daar komen ook allemaal leuke berichtjes binnen. Iedereen is dol enthousiast en ze staan te trappelen om mee te doen. Er zijn zelfs al koren die nu al voor volgend jaar willen inschrijven. Ja.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 En dan de uh, grootste finale, samen met Sonority uit Alsmeer. Ja. Maar daar willen jullie niks over vertellen, want nou, er staat hier in het persbericht dat het een verrassing moet zijn. Hey, nou, dat, daar kan ik nog een klein, klein, klein tipje van de sluier op eh, lichten, Want uh, wij doen samen uh, de Brand New Day van The Wis. Ja, van The Wiz. Ja, omdat al het hele thema The Wis is en... Um,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 Ons eigen Zandvoortsmannenkoor treedt ook op vandaag? Ja, die heeft al uh, gezongen. Was, uh, die opende ja, eigenlijk. Dat was het, uh, degene die het spits afbeten. Want ik zag ze al keurig netjes met strikje en... Uh, en, en, en ja, ja, begin nou niet kleding ja. voor het Zandvoortsmannenkoor. Ah, nou, ja, dat is pijnlijk. Dat oh, waarom? Ja, de raad ja, de krediet dat, afgekeurd. Dat is een heel ander verhaal. We, we in gaan, in gaan geen politiek... Nee, nee, dus nee, dat ik nee, niet. Nee, nee, nee, nee. Nee, maar ik zag ze politiek. wel heel erg netjes. De korendag is gewoon heel leuk om... Ik zag ze netjes gewoon weer in gesteven pakken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 Ja, en dan hebben we ook uh, Tin Man uit de Wis uh, en um, de Leo, de leeuw, Ja, en we hebben uh, Dorothy uit uh, de Wis. Maar we hebben ook uh, nog uh, twee uit de Cats, uit de musical Cats lopen, twee katten. Uh, de, uit de Phantom of the Opera, het stelletje. En, oeh, wat heet er meer? Lopen ja. ze, um, Sister Act en de nonnen lopen in de, in de ronde.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 Ja, het is prachtig om in de kerk te zingen. Ja. Het is zo mooi natuurlijk. En, en, ja, deze kerk is natuurlijk speciaal omdat wij daar elke vrijdagavond vlakbij ook repeteren. Ja. En um, ja, dat geeft dan ook een band. En, uh, volgende, uh, trouwens, dat moet ik ook nog even zeggen. Ja, uh, de 18 oktober treedt de beachpopzingers ook nog uh, op het uh, pleintje op. Uh, Raadhuisplein? Uh, ja. Op de, de muziekpodium. Ja. Dan uh, komen jullie ook nog een keer ja, in. Ja, komen in we in nog actie. eventjes uh, extra... Als een duveltje uit een doosje of uit een toverdoosje. Ja, ik weet niet goed. of het daar zo zijn. Ja, ja. Maar in ja. ieder geval wel weer met het hele koor. Ja. Ja. Ik ja. weet het. En ik moet vanmiddag gewoon naar het kerkplein. Ja. Ja. Heel makkelijk. Komt alle. Kom ja. kijken. Je het is prachtig. Zagen. Het is mooi. Het is gezellig. U het u is ziet, warm. Als u ziet hoe mooi Mario eruit ziet, komt u zeker. Ja. <laughs> nou, tot tien uur vanavond dus nog in het... Uh, Nederlandse hervormde kerk, protestantse kerk moet ik eigenlijk zeggen. Protestantse ja, kerk. kerk. Van, zijn, van Zandvoort is dus, uh, te zien. Dankjewel ja. voor je komst. Alsjeblieft en kom kijken. Ja, en veel zin. En luisteren. Ja, <laughs> uh, het is ook uh, tevens het einde van dit uh, programma. Want uh, Don, uh, het zit er ook weer op. Ja, deze editie is weer voorbij. Ja. Van Goedemorgen, Zandvoort. Uh, uh, wat, ja, nou ja, aan het programma werkte de volgende mensen.